Twee uur, Jan van der Putten met het NOS-journaal. Staatssecretaris Wekers van Financiën kan aanblijven. Een meerderheid van de Tweede Kamer, van VVD, PVDA... en oppositiepartijen ChristenUnie en SGP... steunt zijn aanpak van fraude met toeslagen. Maar een groot deel van de oppositie, bestaande uit CDA, PVV, SP... D66, GroenLinks, 50PLUS en de partij voor de dieren... heeft het vertrouwen in Wekers opgezegd. Een motie van wantrouwen kreeg de steun van 63 Kamerleden. Wekers kreeg de afgelopen tijd veel kritiek op zijn aanpak van de toeslagenfraude door vooral Bulgaren. Ze streken op grote schaal huur- en zorgtoeslagen op via valse adressen. Wekers betreurt de gang van zaken, maar hij is zeer gemotiveerd om door te gaan als staatssecretaris. Hij heeft beloofd met de medewerkers van de Belastingdienst in gesprek te gaan. Het Amerikaanse begrotingstekort komt dit jaar ruim 200 miljard dollar lager uit dan gedacht. Volgens de begrotingscommissie van het congres zal het dit jaar 642 miljard bedragen. Het kleinere tekort is te danken aan hogere inkomsten van de genationaliseerde hypotheekverstrekkers Fannie Mae en Freddie Mac. Ook de belastinginkomsten vallen mee, dankzij de automatische bezuinigingen en belastingverhogingen. En verder draait de Amerikaanse economie wat beter dan verwacht. De World Press-foto van vorig jaar is echt. Hij is niet op ontoelaatbare wijze gemanipuleerd. Tot die conclusie komen onafhankelijke experts op het gebied van digitale fotografie. Ze bestudeerden de fotobestanden op verzoek van de organisatie van de prijs. Het gaat om een foto van een begrafenis in Gaza, gemaakt door de zweet Paul Hansen. Sinds het beeld in februari werd uitgeroepen tot beste nieuwsfoto van 2012... zijn er beschuldigingen dat de foto te mooi was om waar te zijn. Het beeld is enigszins bewerkt, maar dat mag, zeggen de deskundigen. Dan nog het weer. Vannacht in het westen wat regent. Koelt af tot 8 graden. Overdag veel bewolking, af en toe regen. Later in het westen weer droog en het wordt 14 tot 17 graden. Dit was het NOS-journaal. Dit is Radio 1. Nog steeds wakker. Met Teun Versteegen en Robert Smit. Goedenavond en welkom... We zijn nog steeds wakker op de dag dat Henk Westbroek zijn gestolen auto weer terug heeft gevonden. Ja, maar meer inhoud had dat bericht dus niet, dus laten we dat lekker links liggen. In deze nog steeds wakker, wel bestreken we de vragen uit het Vragenuur. Ja, en er is muziek van de City Hallers. maar we beginnen met het zonfestival want vanavond was het van dan zover heel Nederland zat aan de buis gekluisterd... om live mee te maken of we sinds negen jaar weer eens terug in de finale staan... van het Eurovisie Songfestival. Nou, en ik denk dat de meeste mensen het wel hebben meegekregen. Het is gelukt. Anouk is met birds doorgedrongen tot de eindstrijd. En onze vaste Songfestivalverslaggever Richard van der Krommend... was aanwezig bij het historische moment. Goedenacht, Richard. Een hele goede nacht. Uh, Even je eerste reactie. Uh, wat een thriller was het, wat een thriller. Uh, ik heb in de zaal gestaan, uh, de hele voorstelling, de hele show. En uh, daar merkte je aan het publiek dat ze enorm op de hand waren van twee landen. Dat was namelijk Nederland en Denemarken. Um... Toen die enveloppen kwamen en bij de achtste envelop Nederland nog niet bij zat... toen vond ik hem zo ongelooflijk te knijpen. Toen dacht ik van, toen zat ik al een kop te maken voor de krant van morgenochtend... met het kan niet waar zijn. En ik zat erbij, had ik erbij gekalkt in de allergrootste chocoladeles die we hebben. Hoe kan het nou dat zij in die laatste envelop zat? Is dat puur toeval? Nee hoor. Maar heeft ze de minste punten gekregen? Nee, nee, nee. Dat heeft, het heeft niks met het uh, uh, aantal punten te maken. Dat gaat zeg maar uh, op een shuffle, op een random, die, uh, die tien uh, enveloppen. Maar dat wordt wel bepaald, hè. Welke, welke envelop als eerste, tweede, derde, vierde, vijfde, zesde, zevende, achtste, negende... en ook als tiende bekend wordt gemaakt. D dat wordt bepaald? Maar hoe? Ja. Maar hoe is het gewoon, gewoon een één... een shuffle? Uh, ja, ja. ja er ja, is gewoon uh... één iemand van de Europese omroep <laughs> die zegt van... en nu gaan we Estland roepen en nu gaan we Litouwen roepen. Dus er is één iemand die vooraf weet uh, in welke envelop wie zit of op welke volgorde het komt. Ja, ja, ja, zeker. zeker. En dat is ook een Nederlander. Volgens mij heeft hij er dolle pret in gehaald <laughs> om de hele natie... Oh, hij heeft het echt heel bewust gedaan. Houden. Ja, ja, ja, ja. Nou, nou heeft Anouk blijkbaar indruk gemaakt met birds. Wat denk Nogal... jij dat de doorslag heeft gegeven aan de stemmers? Ik denk dat het de doorslag heeft gegeven dat het, een, dat, het een, dat het een liedje is... wat helemaal niet op alle andere inzendingen lijkt. Het heeft helemaal niks. Uh, songfestivalachters, en tegelijkertijd, want dat is wel heel belangrijk... is het echt kwaliteit. Het is echt een prachtig liedje, het zit goed in elkaar, muzikaal... is er niks op aan te merken, het is heel erg puur. En uh, zonder poespas blijft het tot de kern van wat het, uh, wat het hoort te zijn op het songfestival. Uh, een prachtig liedje. Maar dan, dan, sta je, dan sta je dus midden in die zaal... en dan merk je dus aan het publiek dat die, dat die op de hand van, van, van Anouk uh, zijn. Dat, dat, iedereen, dat, dat mensen achter Nederland staan. Uh, ja. Waarom waar ja, merk je dat dan? Dat, dat, was, dat, was dat was niet alleen, uh, dat was niet alleen uh, in de zaal. In de zaal merk je het vooral toen die compilatie weer langs kwam. Hè. Op het eind dan, uh, nou ja, dan moet er gestemd worden. Dus dan komen al die 16 landen weer langs. En dan hoor je het applaus dat bij Denemarken... Uh, en het gejoel wat bij Denemarken uh, wordt gescandeerd... En daarna kwam Nederland en het was net zo hard als Denemarken. En dat waren de enige twee landen die er bij het publiek in de zaal bovenuit staken. Daarna ben ik als een gek naar het perscentrum gerend, Want er moest natuurlijk een stukje voor de krant worden gemaakt. En... Het idiote was nadat er uit de negende envelop de Oekraïne kwam... zaten echt allerlei journalisten uit allerlei Europese landen... echt niet alleen dat kleine Nederlandse clubje, te roepen Nederland, <lacht> Nederland. Dat was waanzinnig. Ik, zat, ik kreeg gewoon tranen in mijn ogen. Maar echt iedereen wilde dat Nederland in die laatste envelop zat. En ik, ik zat al die kop... Ja. Het is niet waar te typen. Nu, nu mogen we door. Als, uh, voor het eerst in negen jaar zijn we, ja. als, uh, zijn we dan zover. Zaterdag staan we in de finale. Of staat Anouk voor ons allemaal in de finale. Maken we daadwerkelijk kans? Oh mijn god, ik zit nou aan te trillen van benen en te janken. En we maken het wel degelijk een kans. En dit is echt een inzending die eruit springt. Die heel speciaal is. Um, ik heb al een paar uh, flessen wijn op de redactie uh, ingezet. Uh, dat het top 10 wordt. En daar blijf ik echt bij. Het wordt echt, er uh, hebben toen 26 landen mee. Hè, van de 39 landen die meedoen aan het Songfestival. Zit er uiteindelijk 26 in die finale van aanstaande Zaterdag. En ik denk dat we daar in het linker rijtje... gaan we echt horen bij die bovenste 10. Richard, ik ga jouw enthousiasme eventjes een beetje temperen, want er moeten vast wel <laughs> verbeterpunten zijn. Ja, ja, ja, ja, wat, uh, puntje voor, van verbetering is echt dat ze, uh, dat, dat, dat zei een Engelse journalist ook tegen mij, um, ze lijkt wat disengaged, hè. Dat, dat, en daarmee wil ik denk ik zeggen van, het lijkt ons het niet helemaal voor gaat. Um, en dat is en, ook een beetje Anouk eigen toch? Om ja. Te zeggen. Uh, en precies, en op een gegeven moment uh, hè, zie je ook dat ze geen moeite doet. Hè? Terwijl het echt een aantal keren door de regisseurs is geweest wordt. Pak die camera nou, pak die camera nou, doet ze niet. Heeft ze geen zin in. En uh, ze zegt ook zelf, van, nou, als, ik dat, als, ik dat, uh, als ik daar aan moet denken, dan vergeet ik andere dingen. En tijdens de repetitie dacht ze ik heel veel en vergat ze ineens een stuk van de tekst. Nou ja, de, dus ja, dat is, ze kan, dat is net een vent, die Anhoek, Die kan zich maar op één ding concentreren. En dus moet je eigenlijk ook gewoon niet meer van haar, uh, van, van haar vragen. Heeft ze eigenlijk thank you aan het einde gezet? Want dat doen ze allemaal, hè? Dat, heeft Anouk dat ook gedaan? Nee, nee. Uh, Anouk, zat, Anouk dat was, zat, uh, van die kleine buigendjes, had ze in de zaal. En daarna ging ze applauderen voor alle mensen die in de zaal zaten. Ja. En ze zei ook na afloop van haar optreden... ...en is de persconferentie, maar ik kreeg ze zo ongelooflijk veel energie... ...van die lachen die al die mensen meehouden. Ik, ik had er echt reeds helemaal zin in om op het Songfestival te staan. Ja, maar de, dus, je merkt dus aan, aan Anouk... ...ze is wel even lekker anders dan de, dan de doorsnee uh, uh, Songfestival deelnemer. Zeker, en tegelijkertijd is ze een uiterst professioneel. Richard van der Krommert, het wordt een, volgens mij een geweldig feest zaterdag... Uh, ...daar in uh, het Zweedse Malmö... Um, hou ons vooral op de hoogte en uh, heel erg veel plezier daar. Blijven we het doen. Dankjewel. Yay. Hey. Onze eigen opnieuw. Nou in die zin zorgen. We hebben natuurlijk gezien uh, dat inderdaad met een treinongeluk in België, België want uh, dat werd opgelet was, dat er gevaarlijke stoffen vrijkomen bij een trein doden die geladen was met giftige stoffen. Ja. En dat die is voor mij aanleiding geweest om die vragen te stellen. Belgische Want ja, groot zijn die risico's Ook dat zoiets vergrijbaar is gaan gebeuren op Nederlandse die risico's de moeten de echt minimaal, de minimaal, minimaal zijn. Want ja, het ongeluk 100% uitsluiten is lastig. En toch uh, wil ik zo dicht mogelijk naar die 0%. Staatssecretaris Wilma Mansveld erkent het vele en gevaarlijke vervoer. En er worden inderdaad gevaarlijke stoffen door Nederland vervoerd. Gaat het ook verantwoord? Um, ja, dat gaat verantwoord. Maar omdat veiligheid een hele hoge prioriteit heeft uh, binnen uh, ons vervoer in Nederland, uh, komt de wet Basisnet. Die ligt momenteel in de Eerste Kamer. En daarin zullen we nog verder gaan met het borgen van veiligheid. Kan het ongeluk in België, kan het ook in Nederland plaatsvinden? Nou, ik wil niet vooruitlopen over wat er precies in België is gebeurd. Ik vind het belangrijk dat er eerst grondig onderzoek is gedaan. Dus daar wil ik niet op vooruitlopen. Maar als het gaat om de beveiliging van ons spoorsysteem... dan kennen wij automatische beveiliging verbeterde versie. En dat betekent dat op het moment dat de trein te hard een zijn zou naderen... een rood zijn zou naderen, de trein zelf ingrijpt. Ook bij minder dan 40 km per uur. Maar Of een ongeluk. Ik kan ongelukken nooit uitsluiten. Dus in België ook zo'n systeem? In België hebben ze een ander beveiligingssysteem dan in Nederland. Volgens Betty de Boer kan er nog wel het een en ander gedaan worden om de veiligheid te verbeteren. Nou, we hebben nu, er ligt nu een nieuwe wet voor. Die wordt nu goedgekeurd door de Eerste Kamer. En dat uh, verhindert ook dat er te veel treinen met gevaarlijke stoffen over het spoor gaan. Over het, bijvoorbeeld het, eenzelfde spoorroute. Uh, en wat ik wil is ook kijken of je zoveel mogelijk gevaarlijke stoffen die nu zeg maar door Twente denderen of je die ook via de Betuwelijn kunt vervoeren. Want de Betuwelijn ligt er en die gaat niet zo dicht langs woonhuizen. En twee, wil ik ook kijken of je inderdaad ook gevaarlijke stoffen meer via het water zou kunnen vervoeren. Het sturen naar de Betuwe route is één van de onderdelen van de nieuwe wet. Wat we met de wet basisnet, waarin dat vervoer wordt geregeld van gevaarlijke stoffen, ook willen borgen... is dat er risicoplafonds per tracé, per, per route worden uh, gegeven. En uh, uh, dat betekent dat we zullen gaan sturen zoveel mogelijk op vervoer van gevaarlijke stoffen over de Betuwe route. Burgers moeten eigenlijk ook beter geïnformeerd gaan worden over de inhoud van de treinen. Nou, Ik kan me voorstellen, als ik een trein zie rijden, zie ik ook niet aan de buitenkant wat erin zit. Of het altijd slim is om het erop te zetten, weet ik niet. Maar ik kan me voorstellen dat je zo'n wonende uh, daar een eerste belang bij hebt. Dat je weet wat er zo dicht langs jouw huis uh, vervoerd wordt. Of je daar heel gelukkig van wordt, dat weet ik niet. Maar nu ze het niet weten, word je ook niet heel gelukkig van. Want je weet dat daar gewoon uh, gevaarlijke stoffen in kunnen zitten. Dat zie je alleen al aan bepaalde afbeeldingen. Soms op tank, uh, tanks uh, die op die treinen worden vervoerd. Dus uh, ja, die bewoners hebben natuurlijk recht op informatie. Maar in die onduidelijkheid... ...komt een einde. Nou, zoveel onduidelijk. We weten, er wordt achteraf geregistreerd wat vervoerd is... ...maar inderdaad is het heel belangrijk om te weten... ...wat zit in welke wagon en wat bevindt zich waar in Nederland. En 2013 zal er een systeem ontwikkeld zijn... ...en ook daadwerkelijk operationeel zijn... ...waarin realtime, dus op het moment dat het vervoerd wordt... ...vrijwel realtime duidelijk is waar welke stof zich bevindt in welke trein... ...en dat is natuurlijk heel helpvol bij um, ongevallen. Maar voor die ongevallen hoeven we volgens Betty de Boer niet echt bang te zijn. De staatssecretaris ook zelf net al zei, we hebben natuurlijk inderdaad uh, uh, signaleringssystemen in het spoor, op die treinen zitten, op alle goederen treinen zit dat in Nederland. Eh, dus uh, uh, ja, er is natuurlijk zo'n ongeluk gebeurd in België. Je kunt een ongeluk nooit 100% uitsluiten, maar ten eerste hebben we al de nodige veiligheidsmaatregelen genomen. want Het is niet zo dat er nu niks is, er is een veiligheidssysteem en dat functioneert uh, tot op heden ook goed. We horen een bijdrage van onze Haagse verslaggever Jesper Stoffelen hier op Radio 1. Daar is het op 5 seconden na 16 minuten over twee bij nog steeds wakker. Het was vandaag misschien wel de langste uh, ja, dag uit de politieke loopbaan van staatssecretaris van Financiën Frans Wekers. Een storm van kritiek kreeg hij te verwerken, maar hij heeft die overleefd in het debat dat vanmiddag om half, uh, half vier begon... en pas uh, nou, uh, een kwartiertje, twintig minuten is afgelopen... ging het er soms heftig aan toe. Ook uh, Pieter Omtzigt toonde zich namens het CDA niet tevreden met wekers... en diende zelfs een uh, motie van wantrouwen in. Dat betekent dat we eigenlijk uh, hier om uh, 16 over twee met één iemand kunnen praten. Meneer Omtzigt, goedenacht. Goedenacht. Totaal uitgeput, kan ik me voorstellen. Ja, dit is redelijk uh, <laughs> uitputtend ook... Uh, uh als je die vergadering moet doen voor alle deelnemers van, deze, van dit Kamer. U was volgens mij een beetje de, de man die de oppos oppositie uh, vooruit moest trekken. Uh, uh, hoe houdt u dat vol zo tot, uh, tot ruim na middernacht? Dat hou je vol als je gemotiveerd bent. En um, juist het idee dat er fraude plaatsvindt... die met bussen georganiseerd wordt vanuit de andere kant van Europa... om in je toeslagssysteem leeg te trekken... daar ben ik buitengewoon gemotiveerd... en dat ons belastinggeld daar niet aan uitgegeven wordt. En dit hadden wij veel eerder um, moeten weten. En hadden we veel eerder moeten bekijken welke maatregelen... er genomen hadden kunnen worden. En de allerlaatste vraag bleek gewoon dat er 7000 Bulgaren... een toeslag uit Nederland krijgen. Daar wisten we dus helemaal niks vanaf en dat werd even weggehouden. Ja, en dan soms duurt het tot twee uur voordat je dat soort antwoorden krijgt. Dus uw motie van wantrouwen was uh, meer dan terecht? Ja, ik denk dat deze staatssecretaris niet in staat is om... het veranderproces wat nu nodig is en het harder aanpakken van de fraude en waar te maken, zelfs de Partij van de Arbeid zei gewoon openlijk dat er een vertrouwensprobleem is tussen de Belastingdienst en zowel de ambtelijke als de politieke leiding van de Belastingdienst. Ja, hoe, kan, dat... hoe kan het dan zo zijn dat, uh, dat uiteindelijk ja, de coalitie, uh, die, die blijft gewoon achter, achter wekers staan? Um, uh, heeft u enig idee waardoor dat komt? Ehm um niet echt heel goed om, uh, uh, om heel erg te zijn waardoor het komt. Kijk, ja, ze houden elkaar op dit moment in alles vast... in een enige omhelzing in de coalitie. En ja, zo werkt een coalitie natuurlijk ook een beetje... want je bent iets minder vrij omdat je uh, het samen doet. Maar ja, ik begrijp ook niet waarom zij als dit soort fraude... dat toch al 100 miljoen gekost heeft, niet ernstig genoeg is om te wisselen, dan vraag ik me af uh, wat dat wel is. Had u vandaag enige hoop dat uh, de PV PvdA of de VVD... toch met uw motie van wantrouwen mee zou doen? Het gaat niet om hoop. Het gaat, om, het gaat mij om van... hoe zorgen we ervoor dat deze fraude aangepakt wordt? Hoe zorgen we ervoor dat onze sociale zekerheid betaalbaar blijft... en dat er draagvlak voor blijft en dat het draagvlak blijft... voor het betalen van belasting? Dat was mijn inzet van het debat en dat mondde uit in de motie van wantrouwen... Um, en het gaat mij, ja, nou ja, nu zij ervoor gekozen hebben dat we gewoon verder gaan met deze staatssecretaris, ja, zullen wij hem heel scherp houden om ervoor te zorgen dat hij het wel verandert. Het gaat niet om de hoop dat hij aftreedt, het gaat om de hoop dat u zeker weet dat uw belastinggeld op de juiste manier uitgegeven wordt. Nou, we kunnen in ieder geval stellen dat het, het vertrouwen uh, gezien, over de hele Kamer gezien uh, flink is gekelderd en, en ja, een... Uh, 63 van de 150 zetels uh, stonden achter, uh, achter de motie van wantrouw. Um, is, is dat dan nog wel een werkbare situatie voor de staatssecretaris? Uh, ja, dat is werkbaar. Um, dat betekent dat er uh, 87 leden hem nog wel steunen. En dat is een meerderheid. En zolang een staatssecretaris een meerderheid heeft... Um, zijn bij ons de regels dat hij gewoon staatssecretaris is... en gewoon kan functioneren, ook morgen. Um, maar ik, het is... Uh, Helemaal niet fijn als, als zeven van de negen oppositiepartijen samen zeggen van... wij vinden eigenlijk dat je het onvoldoende doet. Dat betekent dat er een breed gevoel was van... helemaal aan de rechterkant de PVV tot helemaal de rechterkant... helemaal de linkerkant de SP, uh, middenpartijen als D66 en het CDA... die allemaal zeggen van dit is onvoldoende. Mm -hmm. Ja... Z zijn er wel, uh, de bedoel, u heeft een motie van wantrouwen ingediend... het zag allemaal niet heel goed uit voor de staatssecretaris... maar er zijn toch, hoop ik, ook wel een paar lichtpunten... waar u een beetje een houvast aan heeft de komende tijd. Ja, voor mij waren het, onvoldoende, het waren onvoldoende lichtpunten... want anders had ik die motie van wantrouwen nee, dat, ingediend. dat begrijp ik, maar wat zijn die lichtpunten dan toch wel... De lichtpunten van de staatssecretaris? Ja. Maar... Nou, dat hij, dat, hij, dat hij met een voorstel is gekomen om een aantal zaken eh, bij toeslagenfraude nu heel snel aan te scherpen. Nou, daar gaan we binnenkort met hem over praten in de Kamer. En dan zullen wij hem heel scherp houden van welke fraude heeft er nu plaatsgevonden en op wat voor manier zorg je ervoor dat die fraude die heeft plaatsgevonden niet meer kan voorkomen door maatregelen die jij gaat nemen. Want we hebben allerlei maatregelen gehad, nog in september van vorig jaar. Maar die maatregelen waren dus niet gekoppeld aan de fraudegevallen die er geweest waren. En hij blijkt nu in ieder geval in staat om te zeggen van... ja, ik ga kijken welke fraudegevallen er geweest waren... en mijn beleid zal ik daarop baseren. Ja, dat klinkt heel normaal, dat zou het moeten zijn. En uh, dat hebben we dan vandaag bereikt. U noemde het een zweem van incidentenpolitiek. Ja, en, um, iedere keer als er een rapport kwam, kwam er informatie naar buiten... Maar niet dat hij zelf zegt... Kijk, de staatssecretaris zou ook zelf kunnen zeggen... toen hij van deze uh, fraude gehoord had... of toen hij zag dat het aantal fraudegevallen... enorm aan het exploderen was. had hij gewoon kunnen zeggen van... of ik stuur een brief aan de Kamer... of ik roep gewoon alle Kamerleden bij. Maar dat kan ook in een vertrouwelijke setting. Want hij zegt ja, ik wil niet alles naar buiten gooien wat het gebeurt... om mensen niet op in die te uh, brengen. En dan ligt ik jullie vertrouwelijk in... dan uh, ik wil deze fraude aanpakken. Kijk, dan ben ik krachtdader staatssecretaris. de Dat is nog niet geregeld binnen twee dagen... Maar dan neem je zelf de leiding en dan laat je je niet leiden door of het op televisie komt of niet. En je moet je laten leiden door wat jij vindt dat het goed beleid is. En nu leek het er wel op dat het beleid eigenlijk gemaakt werd um, ja, door een brandpuntreportage met oranje ing pinpassen op ezelskarren in Bulgarije. En dat is niet de manier waarop een regering zou moeten willen regeren. Wekers belooft betere tijden. Um, hoe gaat u ervoor zorgen dat hij zich aan de belofte houdt? Nou, ik ben zoals altijd heel scherp op uh, wie dan ook en uh, zal dat ook gewoon blijven. Um, de beloftes die hij gedaan heeft, um, daar zal ik hem aan houden. Is, is er op enige manier nog mogelijk dat er een rode cent terugkomt uit Bulgarije eigenlijk? Nou, hij weigerde die vraag te beantwoorden. Die vraag, daar kreeg ik een antwoord op, omdat er gewoon simpelweg gezegd... dat is een, een, een gerechtelijk onderzoek, dus wij kunnen u niet vertellen... Um, of, uh, of er teruggevorderd wordt... en of er überhaupt geld teruggehaald gaat worden. En uh, nou, dat wordt hier later allemaal wel. Dat... dat vonden wij ongelooflijk onbevredigend. Want we kregen wel een heel vergaderrelaas helaas... maar we kregen helemaal geen feiten helaas... over wat er nou gebeurd was. Je kunt wel met tientallen instanties vergaderen... Maar moet je, het gaat er mij om wat er gedaan is om, als de fraude dan ontdekt is, om hem dan ook zo snel mogelijk te stoppen. Laat ik het anders zeggen, is het volgens de wetten mogelijk om op een of andere manier dat geld terug te halen? Volgens de wet is het mogelijk. Um, je kunt namelijk um, uh, geld dat onterecht is toegekend kun je terugvorderen. Mm -hmm. En uh, binnen de Europese Unie kunnen wij zelfs een arrestatiebevel uitdoen voor iemand in Bulgarije. En dat moeten de Bulgaarse autoriteiten uitvoeren. Dus als de vraag is, is dat mogelijk? Als de antwoord ja, dat is mogelijk. En ik verwacht ook dat de staatssecretaris dat gaat doen. Maar um, ja, dat zal nog wel even wachten zijn zo te zien. Een lange dag uh, in Den Haag resumerend. Uh, staatssecretaris Frans Wekers van uh, Financiën uh, blijft in functie, ondanks uh, de motie van wantrouwen die tegen hem is ingediend, door uh, zeven oppositiepartijen uiteindelijk. Uh, Pieter Omtzigt van CDA, dank u wel voor uw uh, bijdrage. En uh, Pieter Omtzigt gaat naar bed. Maar uh, Ruben en Henk Jan van de City Hallers gaan zeker nog niet naar bed. Die zijn uh, onze muzikale steunen toeverlaat tot 4 uh, tot uur. Hierbij nog steeds wakker. Heren, welkom. Dank je wel. Uh, ja, u hoort één. Uh, Dank je wel. Want uh, uh, Henk Jan is even aangeschoven om uh, kort... Uh, gaan we even uh, gewoon een, een rondje doen. Uh, wat zijn de City Hallers? Waar komen jullie vandaan? En wat doen jullie? Uh, <laughs> wij zijn uh, met z'n tweeën ja. en maken bluesrock... Swamprock, op ja, hoe je het ook wil noemen, als het woordje rock te zit en, <laughs> uh, en blues. En wij, uh, ja, met de gitaar en de drumset uh, maken wij uh, veel lawaai, is, normaal, uh, ik live. Kijk even over mijn schermen heen, Ja, inderdaad live, ja, nou je doet het hier ook live, maar je hebt een verdomd kleine drumset meegenomen. Ja, anders is het veel te hard voor je. Dat, uh, nee, dan blaas niet, ik jullie uh, allemaal weg. Uh, <laughs> uh, dus ik, ik heb een bescheiden setje meegenomen. Ja, uh, is, is dat, uh, maakt dat de muziek van de City Hallers heel anders om dat uh, hier akoestisch te gaan doen? Ja, zeker wel. Maar ook wel weer terug naar waar het eigenlijk vandaan komt allemaal. Dus uh, meer de blueskant, zeg maar. De, ja, mm -hmm. uit de swamps, zeg maar, van uh, <laughs> jaren geleden. We, we, we gaan er straks uitgebreid over praten, maar even heel kort. Hoe, hoe kom je bij die bluesrock terecht? Waar, ja, die swamp rock. Ja, uh, nou ja, altijd al interesse geweest van ons alle twee. Uh, dat zit natuurlijk door heel veel muziek uh, verwoven. Popmuziek, blues, uh, of, uh, rock. Ja. Zometeen gaan jullie spelen. Ja. Uh, uh, maar volgens mij uh, gaan we lekker eerst uh, naar het nieuws uit de nacht. En daarvoor is uh, aangeschoven een collega aan het schut. Het nieuwsminuutje. De motie tegen staatssecretaris Wekers is verworpen. Er werd gestemd rond vijf minuten voor twee vannacht. De staatssecretaris van Financiën was en blijft buitengewoon gemotiveerd... om fraude met toeslagen aan te pakken. Dat zei hij na het debat in de Tweede Kamer. Wekers kwam onder vuur te liggen na een uitzending van Brandpunt op 21 april. Daarin bleek dat criminele Bulgaren op grote schaal huur- en zorgtoeslagen... opstrijken via valse adressen. Wekers was tot kort voor de uitzending hier niet van op de hoogte. Zangeres Anouk dacht van tevoren al dat ze de finale van het Eurovisie Songfestival zou halen. Op de persconferentie na de halve finale zei ze... het klinkt misschien wat arrogant, maar ik maakte me geen zorgen. Zaterdag speelt ze het nummer Birds dus opnieuw in de eerste helft van de show. Een speciale klas voor hoogbegaafde kleuters. Het wordt werkelijkheid in het Zeeuwse Oost-Soeburg. Op basisschool de tweemaster De Chameleon begint de klas volgend schooljaar. Volgens de directeur is de klas nodig... omdat hoogbegaafde kleuters op gewone scholen gefrustreerd raken. En tot zover... Het Nieuwsminuutje. Nou, we weten wat er met onze hoogbegaafde kleuters vanaf nu is. <lacht> moet Ja, Waar je ze heen moet sturen. <lacht> Dankjewel, net worden je straks uh, weer met het mediaoverzicht. Henk-Jan is uh, bij mij uh, van tafel, bij ons van tafel verdwenen... naar zijn plek, pak zijn drumstokken erbij. En als ik uit de klopsignalen en gebaren zo juist goed begrepen heb... gaan de City Hallers ons uh, de komende paar minuten verblijden... met het nummer RAW. Dat klopt niet helemaal. Dat klopt niet? <laughs> nou, dan mag je mij vertellen hoe het wel heet. Deze heet Innocent en die staat ook niet op de oh, die staat ja. niet. Innocent van de City Horse. Leave the lights on, baby Cause the season's strange My head's been acting, acting up all day My teeth are grinding, just like a peppermint And now my head's all seasoned, I get a taste of my will yeah You got me good, baby I've got it bad Say, Crying won't help you Crying only make you sad Slide and scale, yes From another news My sweet Delilah I've got nothing left to lose Innocent as innocent Sand in a sand as in a sand as De City Hallers zijn innocent. De komende anderhalf uur spelen ze nog, hè, nog twee nummers, of drie nummers moet ik zeggen, bij ons in de studio. Eh, jongens, even, want het was vandaag toch de avond van het Songfestival. Is dat wat voor de City Hallers? Hadden jullie liever in Malmö gestaan dan in Hilversum? Ik had er wel uh, bij willen zijn. Erbij willen zijn? Maar had je ook op het podium <laughs> willen staan, ja. Ruben? Wel. En jij, Henk-Jan, had je dan naast Ruben willen staan? Ja, ik had er wel een mooi pakje aan ook dan. <laughs> maar, maar Swamp Rock, kan dat een beetje in, uh, op, op het Songfestival? er komt vast de tijd dat dat kan. Dus, dus in de toekomst gaan we jullie misschien wel ja. zien? Ja, lo lo Lordi uh, kon ook jongens, Lordie kon ook. heeft u nou ook ervaringen met het Songfestival... dan uh, kunt u ze bij ons uh, best wel kwijt. Wat mij betreft uh, vannacht, dat mag uh, telefonisch via 0800-1121. Dat is dan gewoon gratis. En, uh, en twitteren, dat doen wij ook met alle plezier. Dat mag naar het Nacht of met de hashtag WNL. Discussie alom. Uh, rond de winnende foto van de World Press-foto 2012. Uh, in februari werd de zweet Paul Hansen geëerd... om zijn plaatje geschoten in Gaza. Dat ging, was rondom een, een begrafenis uh, waar veel mensen op stonden. Ja, een hele treurige foto. Indrukwekkende foto ook. Maar nu, maanden later, is er een ware rel losgebarsten. Een beetje bewerken, dat doen alle fotografen. Maar de vraag was of deze foto nou nep is of niet... Eerder vandaag spraken wij met oorlogsfotograaf Tom Daams over het wel en niet bewerken van foto's. Ja, tegenwoordig is het zo moeilijk te zeggen. En de technieken die zijn uh, uh, ja, zo uitgebreid. Um, hij is bewerkt, dat sowieso. Want een, uh, een, een, een, een rauwe foto, dat, ja, daar, daarmee heb je dat soort, dit soort contrasten en dit soort kleuren. Ja, dat, dat heb je gewoon niet. Dus hij is sowieso bewerkt, maar in, in hoeverre? Dat is de vraag. Maar, maar is het dan erg dat deze foto bewerkt is? Nou, dat hangt natuurlijk helemaal af van um, de bewerkingsmethode. Want uh, ja, persoonlijk vind ik, stel, er is alleen wat aan de, um, aan de, belichting, aan de belichting gedaan, aan de contrastwaarden en aan de kleurwaarden. Dan vind ik dat persoonlijk geen probleem. Maar stel, er zijn meerdere, foto's, ja, meerdere, foto's, meerdere verschillende foto's gebruikt om deze foto te creëren. Ja, dan, dan ben je gewoon een. een, een, een een werkelijkheid aan het creëren. En in, in hoeverre bewerk je zelf, Tom? Ja, ik bewerk zelf ook mijn foto's, tenminste. En dat hou ik echt alleen puur bij kleur en uh, contrast en belichting daar. Ja, je wilt alleen het contrast wat sterker maken en dat zal het dan zijn? Ja, want, ja. Wanneer, want wanneer je echt dingen er, eruit gaat photoshoppen... Of, of er dingen erin gaat zetten, ja, dan, dan ben je gewoon aan, aan het manipuleren. Maar heeft World Press Photo daar zelf niet gewoon een, een bepaalde, ja, bepaalde spelregels uh, voor... die jullie allemaal meekrijgen? Ja, de uh, World Press foto heeft dat inderdaad. En um, je mag inderdaad tot op bepaalde hoogte mag je bewerken. En dan heb, heb ik het inderdaad over kleuren en over uh, contrastwaarden en de uh, brightness settings. Maar daar blijft het ook wel bij. En wat, wat, uh, wat je ook altijd moet aanleveren, uiteindelijk, sinds ik, ik weet niet precies hoe dat zit, want ik heb nooit aan meegegaan, is dat je het origineel. De originele foto, die moet, je bij, die moet je erbij leveren en nu is het zo dat deze, dat deze Paul Hansen die heeft nog steeds niet het origineel geleverd, dus dat is sowieso al heel erg, ja, uh, daar, komen de, daar komen de vraagtekens al. Maar in principe streef je er als beroepsfotograaf volgens mij toch naar om gewoon de beste foto te maken en hem eigenlijk niet meer te hoeven bewerken, waarom bewerk je dan toch? Nou, omdat zeg maar, omdat wanneer je een foto maakt, dan is het, dan is het nooit wat je, wat je zelf ziet als je daar bent. Dan, dan, um, de foto die je maakt, die is veel, die, dat is eigenlijk heel erg plat. En als fotograaf zijn, ja, um, niet. En zeker met ja, persfotografie, ze gaat het in, naar mijn mening, gaat het er niet echt om. om uh, um, ...om de beste foto die het meeste geld oplevert te maken... ...maar juist om de foto te maken die, um, die het meeste losmaakt bij, ja, bij de kijker. Maar, maar... En dan, dan is het inderdaad soms wat beter om die waardes te veranderen... Mm -hmm. ...zodat je dan de kijker wat sneller meetrekt... Nou, is het, gaat het hier om een foto van een begrafenis in Gaza? Uh, oh. Veel mensen erop. Um, en, en, ja, het, het, het, het is een hele treurige foto... Um, maar dan vraag ik me toch heel erg af. waar, uh, waar dan ineens de, de, de consternatie om kan ontstaan. Uh, is dat dan omdat er dus drie foto's over elkaar heen worden gelegd. en uh, de, de, de, dat, er, dat er toch nog het een en ander wordt bewerkt? Ik vind het, ik, het, is, het is een, een vrij grijs gebied, kan ik me dan best voorstellen. Ja, nou, wat je maar moet voorstellen is. Zeg, is um, de, die, die hele, uh, de hele ophef hierom is ontstaan omdat. ...er gedacht wordt dat er drie verschillende foto's zijn gebruikt. En wanneer, wanneer je drie, uh, drie, ja, drie foto's van dezelfde foto eigenlijk gebruikt... ...en die over elkaar ligt en elk el, el, van die drie foto's, foto's hebben andere belichtingswaarden... Dus ...eentje is heel donker, eentje is heel licht en die liggen dan over elkaar... ...dan is het geen probleem, want het, is gewoon, het blijft dezelfde foto. Maar wanneer je uh, drie foto's van, laten we zeggen... Uh, drie seconden achter elkaar of na elkaar over elkaar legt en die zo netjes in elkaar gaat zetten zodat het er heel mooi uitziet en zodat het net past en dat je de kleuren er net ja dat het allemaal weet je wanneer je er echt zo aan gaat sleutelen ja dat kan gewoon niet. God, beloof jij Tom dat jij wel uh, alles netjes volgens de regels gaat doen? Oh dat beloof ik, want ik heb echt totaal geen reden om het uh, om, om op zo'n soort wijze te gaan manipuleren. U hoorde oorlogsfotograaf Tom Daams over het wel en niet bewerken van... Uh van uh, foto's, ingestuurd voor de World Press. Of, uh, nou, zijn eigen foto's was hij helemaal niet van plan. Eerder vandaag in ieder geval niet. Dus ik ga ervan uit dat dat nog steeds niet zo is. Het is inmiddels uh, wel duidelijk dat, uh, uh, dat bekend is geworden... dat uh, de heer Hans Hansen, uh, het Zweeds, Onderzoek dus, uh, heeft uitgewezen. Dat en, uh, uh, het allemaal netjes is gebeurd. Nou. Uh, dus, uh, dus we mogen, mogen we dan blij dan zijn uit. met ik deze. Gelo ik, gelo ik geloof alles goed. om uh, zes, zes minuten over half drie... Annette Schut zit hier weer en die heeft vierkante ogen. En die zo'n beetje ook. Oh, want die kind. heeft weer van alles zitten kijken op de Nederlandse kijkbuis. Nou, niet alleen op de Nederlandse, maar daarover zo meer. Ik zal beginnen voor wie het gemist heeft. Anouk en Birds. Ja, het kan bijna niet. Maar ze zong vanavond tijdens de halve finale van het Eurovisie Zongfestival. Maar is ze door. Ja, jullie weten het. En mensen die gewoon al een tijdje luisteren, weten dat natuurlijk ook. Maar tien landen werden gekozen. En er werden al negen landen genoemd. En toen duurde het heel lang. Het duurt echt heel lang. Je wordt helemaal gek. Je denk... Ze schreeuwen. Ja, ze bleven schreeuwen. Hoorde ik af en toe. ook! Ja, dat het is, is echt tijdrek TV, hè? En het duurt. En nog weten we niks. Oh. Het duurt aan en aan en aan en het duurt lang en het duurt aan. Ja, daar horen we bij, Tonight's Lucky Winners. Je moet er even op wachten. Maar Anouk is dus door. En toen zei de presentator Jan Smit: Ik wil een feestje aankomen vanavond voelt een feestje aankomen vanavond. Maar het leuke is, ik heb dus af en toe gezet naar onze zuiderburen, de Belgen. En die zijn ook door. En het commentaar daar... België, oh, een kijk, kijk eens oh, daar. We gaan naar de finale. Ja, Jan <laughs> Smit, eat your heart out. Hey, maar even zonder grappen, want uh, uh, ik, ik, ik hoorde tenminste net uh, Richard van der Krommert... onze Songfestival Watcher zeggen dat dat gewoon een Nederlander is... die bepaalt in welke volgorde de enveloppen geopend worden. Met andere woorden, die laat ik dat woord vooral niet zeggen, heeft bewust misschien wel ervoor gekozen... dat Anouk als laatste, ja. of dat, dat Nederland misschien als laatste uit de envelop kwam. was hij heel erg bang voor belangenverstringeling of zo... dat hij daarvoor op de vingers getikt zou ja, worden. Had hij toch beter als nummer 7 kunnen ja, doen? Niet lekker. vooraan, niet achteraan, lekker in het midden. en Nu blijven we erover speculeren als we willen volgens mij. Ja, nou, maar goed. We goed jij weet het niet. natuurlijk ook niet, je hebt hem ook niet gebeld, hè? Nee. <laughs> nou, ik wilde eigenlijk nog even vanuit Malmö naar een... Uh... Klein tripje maken naar Las Vegas, want ook Jokertje was natuurlijk weer op, uh, op tv. Hij gaat trouwen, hè? Jokertje uit Oogerso. In de kapel waar Britney Spears en Elvis Presley ook allemaal zijn getrouwd. Maar voordat het zo zover is, gaat Jokertje ook even een kijkje nemen daar in die kapel alvast met zijn vriend Matsumatsu. En al gauw is Jokertje natuurlijk in alle gekkigheid verkleed als Elvis en Matsumatsu als Marilyn Monroe. Voor ons is het niet schokkend, totaal niet, maar voor de Amerikaanse dame die de twee rondleidt, wel. Die is very hitzacht, you know? Never I I, I want to it. be a woman. Really? Yeah. Are you uh, a woman stuck like in a man's body? I like this. I like it possible it? Possible Oh my goodness! <laughs> Tja, wat kan ik zeggen? Zij schrikken daarvan. <laughs> oh. Je moet op dit tijdstip ook kiezen, hè? Tussen yeah. Jokertje die gaat trouwen, of... Uh, mensen die hun slechtste echtgenoot uit gaan kiezen. Ja, dan is de keuze snel gemaakt, wat mij betreft. <laughs> ja, wat mij betreft ook. Maar ik had, keek gelukkig eerder op de dag ook al tv. Um, namelijk het nieuws van vandaag. En daarom werd het ook behandeld in de wereldwijd Door. Vandaag groot nieuws in de New York Times. Actrice Angelina Jolie schrijft dat ze haar beide borsten heeft laten amputeren... om zo borstkanker te voorkomen. Ja, en dat heeft ze gedaan omdat ze dus draagster is van een gen. En dat heet het BRCA1-gen. En toen ik dat hoorde, dacht ik, ja, hoor eens, er sterven weet ik niet hoeveel mensen aan borstkanker of aan andere soorten van kanker. En omdat het nou toevallig over de borsten van Angelina Jolie gaat, is iedereen er opeens in geïnteresseerd. Maar goed, ook ik las verder, want het zijn toch de borsten van Angelina Jolie. <lacht> en wat ik toen las, honderden Nederlandse vrouwen doen jaarlijks dus hetzelfde wat Angelina deed, preventief borsten laten amputeren, omdat ze een grotere kans hebben... Um, op borstkanker. En toen, ik zal het eerlijk zeggen... ik werd gewoon bang, want ik dacht... oh shit, ik, wie weet, weet je wel? Maar ik was niet de enige. Uw ziekenhuis is gespecialiseerd in kanker. Uh, uh, merkt u al dat er meer telefoontjes kwamen... naar aanleiding van het stuk van Jolie? Ja, een van mijn collega's in Anthony van Leeuwenhoek... Die, die had nu poli, die heeft een screeningspoli... en er kwamen veel meer uh, echte vragen naar aanleiding hiervan. En dat is op zich niet erg, want dan leren we er allemaal meer van. Alleen het moet niet richting de paniek gaan. Nee, en... Ik weet niet, misschien kunnen jullie het je voorstellen. Die paniek voelde ik dus ook vanochtend. Want je denkt wel, ja, ik weet niet, het gebeurt dus heel veel. Ja. Um, maar gelukkig kan deze arts ook die paniek een beetje wegnemen. Nou, de vrees is dat, dat vrouwen uh, er bang van worden. En dus denken dat zij, waarom heb ik die genafwijking niet, zal ik maar zeggen. Mm -hmm. De genafwijking komt maar heel zelden voor. Uh, bij alle vormen van borstkanker is eigenlijk maar 5 tot 8 procent van de vormen van borstkanker is genetisch bepaald. Mm -hmm. um, dus de, de, het geeft aan dat het op zich weinig voorkomt. Dus men moet er niet bang voor worden. Maar als je nou iemand bent met veel borstkanker in de familie... dan word je er denk ik wel alerter op. En uh, ja, het, hetgeen waar je, wat je het beste kan doen in dat geval... is inderdaad toch zo'n preventieve uh, operatie. Ja. Dit, dit is niet echt nieuws wat ik graag wil horen. Waarom niet? Ja. ja, too obvious eigenlijk. Nee, dat is, dat is toch best wel heftig als, als iemand zo dat zegt. Ja, dat is ook zo. Het is ook verschrikkelijk. En ik denk ergens dat het ook wel goed is dat ze er zo mee naar buiten komt. Um, om zo. mensen er dus op te wijzen. Want ik denk heel veel mensen wel weten van oh, mijn moeder of mijn oma... die hebben ook borstkanker gehad. Laat ja. ik hem ook eens checken. Ja. Um, maar ja, het roept dus ook veel angst op. We zijn er volgens mij nog niet over uitgesproken... over de borsten van Angelina Jolie. Nee, Dankjewel, uh, Annette Schut. Uh, over een, ja, een kleine tien minuten, kwartiertje, denk ik... Uh, spreken we trouwens, uh, bellen we naar Amerika... en dan hebben we het met Ufu Kaya... over uh, ja, hoe het nieuws in Amerika is gevallen. En nog eerder gaan we praten met het Songfestival Fanaat, maar dat doen we niet voor dat er iets totaal anders heeft gespeeld dan het Songfestival of The Birds van Nook of wat dan ook. Want bij ons in de studio, de City Hollers, jongens, ja, ik wil het nu niet meer met klopsignalen proberen. Hoe heet dit nummer? Uh, de, deze staat ik nog helemaal nergens op. Deze oh. hebben we afgelopen zondag geschreven. Dus ik, uh... En die heet? Uh, driving Home. Driving Home van de City Hollers hierbij Nog Steeds Wakker. Noemen ze een staande einde, geloof ik, in de, in de muziek. De city hall is hier en driving, <laughs> <laughs> driving home bijna. Steeds wakker. Wij, uh, ja, we begonnen onze uitzending mee. Uh, we zijn allemaal eigenlijk best wel, best wel, opge ja, best wel, best wel opgewonden geraakt van, wel van, van, van wat er allemaal is gebeurd daar in Malmö. En uh, het blijkt dat wij niet de enige zijn. Uh, want dat er, dat er toch wel aardig wat Nederlanders heel erg blij, uh, blij voor de buis hebben gezeten deze afgelopen avond. Zo ook een. Ja, een ja, dat mag het toch wel denk ik volgens mij wel zeggen. Een songfestival van Naat. Uh, Jill van Ottele, uh, goedendacht. Goedenavond. Wat vond je ervan? Uh, nou ja, uiteindelijk uh, was het een goede avond. Uh, want eindelijk een finale na tien jaar. Hè? Ja, ja. Nou, ben je dan... Ik, ik, ik, ik riep wel, je bent een, een keihard songfestival van Naat. Kan, mag ik je zo noemen? Nou... Dat, dat valt mee hoor. Ik, uh, ik kijk meestal, ik woon samen met, uh, met een jongen die, uh, die op mannen valt. En die, uh, die, die is erg fan. Dus uh, dan word je er een beetje mee besmet. Dat is, dat is heel apart iets. Dat hoor ik wel vaker. Dat op het moment dat je homoseksueel bent, dat je dan uh, sneller van het Songfestival houdt. Ja, ik geloof dat het wel zo is hoor. Want de meeste mannelijke artiesten die vanavond meededen, die zijn door. En die waren niet de beste. Ja, nee, nee dat, dat, dat is waar. Uh, Anouk is ook door. Uh, ja, kan, kan jij voor jezelf beschrijven wat jij, wat jij voelde toen jij, toen jij het zag? Dat ze door was? Ja. Nou ja, het was de, de tiende en laatste, het laatste land dat doorging. Dus uh, we hadden eigenlijk, uh, eigenlijk de hoop al opgegeven... totdat het uiteindelijk de laatste uh, envelop open ging en er toch uh, de Netherlands uh, tevoorschijn kwam. Toen was het ook wel even feest in de woonkamer... Ja, dat, uh, dat geloof ik. En, en, nou, hadden we het er net over, Teun liet het dan een paar keer vallen. Uh, die, die laatste envelop, het zou door een Nederlander gedaan zijn... Dat die, die volgorde van welk land er wel uh, door is en wanneer dat bekend wordt gemaakt. Denk je dat hij dat expres heeft gedaan, gewoon Nederland als laatste envelop uh, daar neerleggen? Ja, misschien wel. Het, is natuurlijk, uh, het werd op de BBC ook al gezegd... Uh, Nederland uh, al acht of negen jaar niet in, uh, in de finale gekomen dat het dan wel leuk is om, uh, om dan toch als laatste verrassing... Uh, dat iedereen de moeite al opgeeft. Om het, was, het was daarom uh, dat er ja. nog meer enthousiasme was bij ons eigenlijk. Ja. Nou, Anouk heeft Jill van Ottele uit Utrecht... in ieder geval volgens mij erg blij gemaakt uh, deze ja, avond. Ja, inderdaad, inderdaad. Fijne nacht nog. Ja, dankjewel. Hetzelfde. In 2013 wint Anouk misschien wel het Songfestival. Uh, Johnny Logan uh, die was haar al ruimschoots voor... Uh, uh, want er waren een aantal uh, keren volgens mij dat hij uh, uh, meedeed en hij won in 1980, als ik het uh, uit mijn hoofd uh, goed zeg hij won in 1980 het Songfestival maar niet minder reden om het uh, 33 jaar later gewoon nog maar eens keertje te draaien Johnny Logan, Once Another Year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 What's another year for some- Voorgaans geeft onze man in het kapitool ons context. bij het rijlen en zeilen van de Amerikaanse politiek. Maar deze keer praten we met hem over de showbizwereld. Ja, want eigenlijk uh, hebben wij voor deze. Dit, dit eerste uur hadden wij drie hoofdonderwerpen. Ik denk dat dat. Uh, Anouk is geweest. Dat het. Uh, ja, het debat is geweest in Den Haag. Uh, waarbij we Pieter Omtzigt hebben gesproken. en. Angelina Jolie. Want het was vandaag niet te missen, en, uh, ja, want zij heeft een, een preventieve borstamputatie uh, laten uitvoeren. Uh, en Kaya zit in Washington. Uh, goedenacht. Goedenacht. Ja, wij zijn vooral heel erg benieuwd hoe Amerika op dit nieuws heeft gereageerd. Het was zeker groot nieuws. Iedereen sprak erover, ook op CNN zag je ervan. Um, het is niet nieuw. Uh, maar mensen vinden het wel goed omdat er nu weer meer aandacht komt... vooral ook voor de toegankelijkheid van preventief onderzoek. Uh, omdat het behoorlijk duur is. En um, Angelina Jolie en door haar verhaal komt er weer veel meer activisme op gang... om het toegankelijker te maken voor een bredere groep vrouwen. Is, is zij de eerste bekende Amerikaanse die het op deze manier naar buiten heeft gebracht? Nee, er was een actrice um, dat, een aantal jaar geleden, Christina Applegate... Maar ook een, een hele bekende nieuwsanker in Tampa, Linda Hertada, had het hele proces, wat een aantal maanden duurt, um, gefilmd en een soort van nieuwscycle van gemaakt. En elke stap eigenlijk op tv verteld van nou, zo ging het eraan toe. En mm -hmm. um, dat heeft heel veel vrouwen ook geïnspireerd en geraakt. Dus zij was wel de eerste grote. Ja, in Nederland is er, is er echt vrij veel aandacht aan besteed de hele, hele dag door. Ik denk dat het vanmorgen het, het nieuws begon te beheersen. Uh, vanmorgen vroeg. En uh, dat we, ja, we hebben het er nu nog steeds. Uh, bijna 24 uur later over. Um, vooral positieve aandacht, dat was het opvallende. Uh, zien ze Angelina in Amerika nou vooral als heldin? Nee, dat, dat, dat is moeilijk te zeggen. Um, er zijn criticas, um, die vooral zeggen van ja. Uh, het is goed dat ze haar verhaal deelt, maar zo bijzonder is het eigenlijk niet. Um, want de vrouwen wisten dit al en veel mensen doen dit al. Maar wel goed dat er weer aandacht voor is. Aan de andere kant zit er ook weer een debat aan vast. Um, want er is een zaak voor de Hoge Raad over degene waar het over gaat. Er is één bedrijf die daar patent op heeft. Dus zo'n onderzoek kost 3.000 tot 4.000 dollar. Um, en de Hoge Raad gaat binnen een aantal weken beslissen of het patent nog in stand kan blijven. En zo niet, dan betekent dat meerdere bedrijven het onderzoek kunnen doen... waardoor het veel goedkoper gaat worden. Ja, maar heeft Angelina eigenlijk zelf al gereageerd... op de commotie die ze los heeft gemaakt? Nee. Ik heb Angelina niet op tv nee. gezien of in de kranten. Vooral haar stuk, uh, haar opinie stuk in de New York Times wordt aangehaald. Mm -hmm, ze heeft uh, niet uh, gezegd, nou, ik ben blij dat er nu eindelijk weer meer mensen... Uh, in ieder geval uh, in, inzien dat er aandacht voor nodig is. Nee, haar heeft... nee. opiniestuk werkt nog steeds. Iedereen praat er nog steeds over. En mijn vermoeden is dat zodra de aandacht weer wat weggaat... ze waarschijnlijk met een stichting of met iets zal komen... om nee. geld in te zamelen zodat het meer vrouwen onderzocht en behandeld kunnen worden. Uh, je zegt inderdaad dat opinie stuk werkt nog steeds. Toen we anderhalve minuut geleden aan dit gesprek begonnen met jou... Uh, uh, heb ik mijn Twitter geopend met de hashtag Jolie. Nu ik deze zin begon, uh, zijn er alweer twintig nieuwe tweets. Zojuist waren er 240 nieuwe tweets. Dus inderdaad, men blijft erover twitteren. Uh, uh, uh, heb je een beeld wat, wat een beetje de algemene uh, gedachte is daarop? Wat, wat zeggen ze allemaal in Amerika op Twitter? Nee, er zijn twee kanten. Mensen die niet in aanraking zijn geweest met uh, kanker en borstkanker... en niet iemand hebben in de familie of in de directe vriendenkring... Uh, die bladeren eigenlijk snel weg en die hebben niet echt over. Maar voor mensen die daar wel mee in aanraking zijn gekomen... voor hun is het iets heel erg groots en belangrijks en die praten erover. Uh, dus er zijn twee kanten aan het debat. En je merkt dat er nu wel een enorme discussie lospast daarover... vooral ook aangevoerd vanuit activisme om behandeling, preventieve behandeling veel toegankelijker te maken. Want dat is nog steeds niet goed geregeld hier. Angelina Jolie staat uh, voor mij, ik denk voor Teun het, ook wel uh, zo geld. <lacht> nou, toch wel bekend als een vrouw met uh, vrij volle lippen en een uh, nou ja, vrij aardige boezem, laat ik het zo zeggen. Um, gaat, er, gaat er wat veranderen aan haar, uh, aan haar imago nu? Nee, Angelina Jolie stond al bekend en haar man Brad Pitt ook als, uh, twee, als een actrice en acteur die veel doen aan goede doelen en die veel doen aan maatschappelijke campagnes. Um, en dit is daar ook een onderdeel van. Ze wil dit vooral instrumenteel gebruiken om meer aandacht te krijgen voor preventief onderzoek voor vrouwen en behandeling voor vrouwen. En dat schrijft ze ook in haar opiniestuk. Dus volgens mij komt ze nog wel met acties om geld in te zamelen en um, zal waarschijnlijk projecten opzetten. Um, dus vanuit wel vanuit goede bedoelingen en het is niet om daar weer in de picture te zijn. Dus in die zin zijn haar bedoelingen en intenties wel goed. Maar denk, denk je dat ze wel dit moment bewust heeft gekozen? Omdat natuurlijk nu eh, die privatiseringen daaraan zit te komen, van die behandelingen? Nou, ik denk dat Angela Johnny en heel haar team niets onbewust doen en toeval <laughs> wel overlaten. Dus in die zin ja... Ja, de, de, dus het is precies dit moment. Straks komen er die stichtingen. Uh, gaat heel Amerika daar weer overheen vallen? Um, dat is de vraag. Ik denk dat het vooral, vooral in bepaalde kringen heel erg groot nieuws is. Um, en de krant heeft wel gedomineerd en de media ook. Maar dit app denk ik binnenkort ook wel weer weg. Ja, en, en, het, het appt weer weg. Het heeft gedomineerd uh, over de hele wereld. Hoe lang kun je daar nog uh, mee doen, om het zo maar te zeggen, met, met echt dit? Nou, Heb je daar een volgens beeld van? Mij is voor een moment, het is vooral een momentum creëren, denk mm -hmm. ik, waar veel aandacht is. En dit zal ze snel omzetten uh, met haar team in allerlei acties om geld in te zamelen. En volgens mij zou er niet heel veel over horen, maar ik denk dat er heel veel zal gebeuren. Het zal me niks verbazen als Angelina Jolie ooit gewoon politica wordt. Nou, volgens mij is zij een goed voorbeeld van iemand die niet in de politiek zit... maar heel goed de politiek kan beïnvloeden. Um, dus in die zin denk ik dat ze op dit moment veel effectiever is... dan als ze in Congress zou zitten. De... Ik denk dat ze dat nooit zal doen... maar ze is al actief voor de Verenigde Naties... en ze is actief voor, op veel politiek-maatschappelijke vraagstukken. Daar zijn en Amerikanen ook wel fan de. van, hè? Ja, een, een, een groot deel wel. Want ze doen het op een hele persoonlijke manier... op een hele aansprekende manier... Um, dus in die zin zijn heel veel mensen fan van haar en fan van wat ze doet. Maar als je zou vragen van ja, we de overheid zorgen voor toegankelijk preventieve zorg. Mm -hmm. Dan zie je weer een tweedeling in de samenleving tussen democraten die daar wel in hebben en repikeinen. Die vooral het uh, hun eigen verantwoordelijkheid vinden. Misschien, uh, misschien kan ze zelfs dat nog wel eens gaan oplossen. Uh, Ufu Kaya, dit keer spraken we met je over, uh, over uh, Angelina jo Jolie. Volgende keer denk ik weer over, uh, over politiek. Dankjewel. Ik zou echt sowieso op Angelina Jolie stemmen als ik <laughs> uh, als ja, de kans nee, zou hebben. Dat, ik had het niet anders verwacht. Uh, het eerste uur zit er uh, op een paar seconden na op. We gaan het straks hebben over, uh, ja, over uh, de, de sponsorij in de, in de wielerwereld. Uh, en de kroegen in Groningen moeten eerder dicht. Precies. En uh, dat en meer zometeen. Maar eerst het NOS-journaal volgens mij met Jan van der Putten. Nog steeds wakker.